2 uur NPO Radio 1 met Robert Meder en Hugo Borst. Goedemiddag, we zijn er met langs de lijn tot 7 uur. Heel veel De Wels een topper in de 1e division. Het WK Baan, rennen. het WK Indoor in Birmingham. Maar eerst even Zwolle, VVV, Rachna. Ja, hartstikke leuke wedstrijd. Het is gelijk geworden. Het is 1-1. De voorsprong van VVV heeft maar 4 minuten op het bord gestaan. Moktar was weg. Aan de linkerkant met de rechter trekt hij de bal voor het doel. De lange promes is gezien. Want in zijn rug staat Mustafa Saimak en die kopt hem binnen van dichtbij. Het is zijn tiende doelpunt. Ja, het was wel heel treurig geweest als Pekje was weggekomen zonder treffer. Gezien de kansen die er in deze wedstrijd zijn geweest. Het werd 0-1, prachtige vrije trap. Vito van Krooi, gelijkmaker, kopbal van Saimak. Het is uh, bijna 1 minuut over twee inmiddels. Hier is het NOS Journaal met Joris Stubenitzi. Bij de hekken van de Oostvaardersplassen hebben honderden mensen gedemonstreerd. Ze vinden dat de grote grazers met de kou... te veel aan hun lot worden overgelaten en te weinig eten krijgen. Staatsbosbeheer en andere deskundigen zijn tegen bijvoeren. Zij willen dat vooral de sterke dieren overleven. De provincie Flevoland besloot vrijdag om toch dieren te voeren... omdat boswachters werden bedreigd. Nu krijgen de dieren deze hele maand voedsel. De actievoerders vinden het niet genoeg om het lijden te stoppen. Alle voetbalwedstrijden in de hoogste Italiaanse competitie zijn voor vandaag afgelast. Dat is gebeurd vanwege de dood van Davide Astori, aanvoerder van Fiorentina, de nummer 10 in Serie A. De verdediger van 31 jaar overleed afgelopen nacht in het spelershotel, vermoedelijk aan een hartstilstand. Het Europees Parlement stuurt acht parlementsleden naar Slowakije... om de moord op een journalist te onderzoeken. Ze zullen informatie verzamelen over de moord... en praten met kabinetsleden en kritische journalisten. Onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin... werden vorig weekend doodgeschoten. Waarschijnlijk omdat Kuciak werkte aan een verhaal... over corruptie onder hoge politici. De publieke omroep in Zwitserland blijft bestaan. De Zwitsers hebben in een referendum voor het behoud... van de verplichte bijdrage voor de omroep gestemd. Dat zegt een onderzoeksbureau kort na het sluiten van de stembureaus. Zo'n 71 procent zou voor de verplichte bijdrage van 390 euro per jaar zijn. De afgelopen maanden was het bedrag onderwerp van een felle landelijke discussie. En een medewerker van een tankstation in Nijmegen... heeft gisteren geholpen bij een arrestatie... Een automobilist was in de tankshop agressief geworden... en nam spullen mee zonder te betalen. Het lukte een politieagent niet de wegrijdende man te stoppen. Daarop sprong de pompbediende in de auto van de dief. Hij trok aan de handrem, waarna de man kon worden opgepakt. Dan het weer nog. Het is droog, af en toe zonnig. Het wordt 4 tot 12 graden. Tegen de avond wat regen en vannacht wordt het weer droog. Het kan vannacht en morgen vroeg wel glad zijn. Morgen droog, zonnig en 8 tot 10 graden. Helene Geest, waar staat het stil in het zonnetje? Onder andere op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de afrit Beek en Zevenaar een file van 5 kilometer. Er zit veel wintersportverkeer bij. Verder heel veel vertraging vanmiddag op de A16 op meerdere plaatsen. Van Breda naar Rotterdam eerst een file van 8 kilometer tussen Knopend Prinsenville en Zevenbergse hoek. De vertraging is daar meer dan een uur, want ze zijn bezig met een spoedreparatie. En je kunt daar alleen via de vluchtstrook. Je kunt dus maar beter omrijden.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 NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Robert Meder en Hugo Borst. Ja, goedemiddag, wat een heerlijke sportmiddag ligt er voor ons. Het is uh, lekker lenteweer, uh, lekker om uit de wind wellicht naar de radio te luisteren. Laten we eerst eens even gaan kijken bij Pek Holle tegen VVV. Ragnar, je zit te genieten, hè? Ja, zeker. Er gebeurt uh, ontzettend veel. Je krijgt geen telrust als commentator of als toeschouwer. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Het staat 1-1. We spelen nog iets meer dan 10 minuten. Een heerlijke vrije trap van VVV gezien van Van Krooy van bijna 30 meter. VVV speelt wat meer vooruit in de tweede helft. Ja, dan krijg je kansen in de eerste helft. Was dat niet zo? gelijkmakers Saimak. voorzet nu weer van Pek. Uitgehaald door Thomas die half uitglijdt. Van een meter of 16 probeert hij het uh, maar... Nou, die bal uh, komt niet richting het doel van Oerderstal. 1-1, maar twee ploegen die uh, kansen krijgen. En nu is het pek dat de bovenliggende partij is. Om half drie twee wedstrijden met diverse belangen. Wat te denken van Vitesse Ajax, Richard van der Maden. Ja, Ajax heeft maar één opdracht natuurlijk vanmiddag. En dat is winnen om de druk er nog een beetje op te houden bij PSV. Het gat moet terug naar zeven punten. Anders is het echt wel gedaan. Ajax al veertien keer op rij, niet verloren. Maar vorige week was daar het teleurstellende 0-0 gelijkspel thuis tegen Ado Ajax opnieuw zonder Klaas-Jan Huntelaar. Siem de Jong krijgt de voorkeur wederom in de punt van de aanval. En achterin geen Frenkie de Jong, hij geblesseerd aan zijn enkel. Maximilian Weuber is zijn vervanger. Het is strak blauw, boven Arnhem het zonnetje schijnt dus. Maar het veld, daar kan ik iets minder positief over zijn, dat verkeert in een dramatische staat. De nummer 18 van de Eredivisie heet Sparta. Dat heeft heel erg hard punten nodig. Vandaag moet het gebeuren tegen ADO Den Haag. Arman Afserolko. Ja, Sparta verkeert ook in uh, dramatische staat. Om even een bruggetje te maken. En dit zijn de weken van de waarheid voor Sparta. Want volgende week in Kerkrade tegen Roda. En nu dus thuis tegen ADO in de wetenschap. Dat Roda al heeft verloren eerder dit weekend. Dus wordt dit heel belangrijk voor Sparta. Deze winnen. En je doet toch weer mee in die strijd tegen degradatie. Om die laatste plek te ontlopen. Dik advocaat natuurlijk. Een echte Hagenaar tegen Ado als trainer van Sparta. Dat is een uh, mooi, mooie emotionele band. We gaan zo beginnen hier op het kasteel Sparta-Ado. Ja, en dan een kwart voor vijf ook nog: Twente tegen Groningen. En we zijn bij de topper in de Premier division tussen Barcelona en Atletico Madrid. Is er nog uh, meer dan uh, voetbal alleen? Zeker. Sebastian, bijvoorbeeld. Sebastian Timmerman, daar ben je weer. De laatste dag: baanwielrennen in Apeldoorn. De Nederlandse deelnemers. Met Kirsten Wild nu op de baan inderdaad namens Nederland. Er zijn nog vier gouden medailles, vier wereldtitels dus te vergeven op de laatste dag. En misschien gaat een van die vier wel naar Kirsten Wild. En ze heeft er al twee, plus het zilver op de koppelkoers. Maar ze staat aan de leiding op dit moment van de puntenkoers. Er zijn nog 25 ronden te gaan. Kirsten Wild heeft 19 punten veroverd. En dat zijn er acht meer al dan haar eerstvolgende concurrenten. De Amerikaanse Jennifer Valenti. Nog een minuutje of tien in Zwolle. Peck tegen VVV. Ragnar. 1-1, zonnetje schijnt. Ik zie een hele bijzondere, langhaardige meneer beneden mij met zes van die biertjes. Die gaat nog eens even goed zitten voor de slotfase en dat snap ik, want er gebeurt veel. Schot gezien van Sentler, zojuist net voorlangs en nu is het VVV dat aanvalt via de as van het veld. Ja, waar ligt de ruimte? Die ruimte wordt niet gezien door Rutte en dan laat hij zich van de bal aflopen. Hij was het ook, die werd aangetikt en toen kwam die vrije trap waaruit uit Van Krooy scoorde. Zo, die Center gaat er nu even in, Van Krooy ook in de middencirkel en akkefietje en de scheidsrechter heeft de kaart al in de hand. Sowieso heb ik al vijf keer geel gezien en nu is het van Krooy ook die de kaart krijgt. Center in de as van het veld wordt vastgepakt door van Krooy. Dan worden we allemaal wat onvriendelijk, ook zeker wat betreft center dan. En een vrije trap voor Pek Zwolle is het gevolg. We gaan checken. Daarvan gaan we afscheid nemen. Hij gaat naar de kant toe. Quincy Menig. Andere aanvallen komt erbij voor de slotfase. Eerst de wissel aan de kant van Peck Zwolle. We zagen al een wissel aan de kant van VVV, zojuist waar Clint Leemans de middenvelder is vervangen door Jens Jansen, een verdediger. En Thomas krijgt de bal nu net niet mee op de rand van het strafschopgebied bij de Limburgers. Die helemaal niets lieten zien in de eerste helft, alleen maar tegenhielden, wilden ontregelen. Dat lukte heel aardig, toch kreeg Pek Zwolle wel zijn mogelijkheden. Maar doelpunten leveren dat tot aan de rust dus niet op en nu staat het 1-1. Dan zitten we dus in de allerlaatste minuten van dit duel. Als VVV op de middenlijn aan de rechterkant. Een ingooien gaat nemen. Het zoeken van Opoku twee keer dreigend vlak voor het doelpunt van Van Krooy. Met een mooie kopbal en een schot op de paal. Pek komt niet aan aanvallen toe omdat Promes de bal omhaalt in de verdediging van VVV. Dan wordt er gekopt door Post. Hij staat weer op het middenveld omdat de Promes is teruggekeerd van een blessure. En Kastelen wordt gelanceerd. Maar Boer staat buiten zijn strafschopgebied Is als eerste bij de bal. Dat uh, loopt dus goed af voor Peck Zwolle. Daar komt Lennarty. Nee, ook hij gaat er niet doorheen achterin bij de Zwollenaren. Nog vijf en een halve minuten te spelen hier. Wat wissels aan beide kanten gezien vooraf aan dit duel. Het is 1-1. Uh, Dat is het allerbelangrijkste nu. Kirsten Wild is al fire. Dat heeft ze wel laten zien de afgelopen dagen, Sebastian. Ongelooflijk. Ik zit echt met verwondering te kijken hoor. naar Kirsten Wild. 35 jaar, al zoveel gewonnen dan vooral op de weg tot dit toernooi. Eén wereldtitel op de baan. En wat is daarbij gekomen al? Een wereldtitel op de rit in lijn, een wereldtitel op het Omnium, de Vierkamp. Zilver gisteren met Amy Pieters op de koppelkoers. En dan heeft ze dus al zoveel kilometers in de benen op het Nieuw-Zeelands hardhout deze dag in Apeldoorn. En ze rijdt nu rond op de puntenkoers, nog 16 ronden te gaan. Met een voorsprong van 10 punten al op Jennifer Valenti. Er komt dadelijk nog één zeg maar, traditionele tussensprint: 5-3-2 en 1 punt. En de laatste, de laatste sprint, de eindsprint, is dan met dubbele punten. Dus 10 punten voor de winnares. Maar Wild rijdt hier rond alsof ze alles onder controle heeft. Zij dirigeert deze wedstrijd. Zo nu en dan laat ze een concurrent een sprintje winnen. Ze kijkt nu om. Ze weet dat ze in een zevental zit. Dat op dit moment een kwartbaan voorsprong heeft. En in dat zevental. Zit ook haar voornaamste concurrenten. Dat is de Amerikaanse Jennifer Valenti. Die staat dus tweede met tien punten achterstand. Maar het is echt heel knap hoe Kirsten Wild deze dagen rondrijdt. Nederland staat al bovenaan de medaillespiegel. Nederland is al het, uh, bezig aan het succesvolste WK ooit. Met drie keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. Maar er gaat zeker nog wel het een en ander bij komen op deze slotdag. En wellicht dus wel een nieuwe wereldtitel voor Kirsten Wild. Want als ze dit nog weggeeft, is dat eigenlijk wel een teleurstelling. Nog twaalf ronden zijn echt te gaan in deze puntenkoers. We maken ons op voor de voorlaatste sprint. Dat is dus de laatste tussensprint uit de peloton. Wordt trouwens nu gedemereerd door een Duitse en een Zwitserse. Die maken de oversteek. De Duitse is Charlotte Becker. Maar dat is op dit moment nog geen bedreiging voor Kirsten Wild. De bel gaat klinken. We nemen deze laatste tussensprint nog eventjes mee. Wild komt alweer naar voren. Heeft Valente in haar wiel. Als ze hier voor Valente eindigt, dan is de wereldtitel eigenlijk al wel in de zak. Dan moet ze alleen nog zorgen dat Valente geen ronde voors en in de slotfase. En dan gaat ze de sprint aan. En ze zorgt dat de Amerikaanse achteren blijft. En Kirsten Wild wint ook deze laatste tussensprint. Hoppa! Weer vijf punten in de knip. Twee punten meer dan Valenti. Twaalf punten voorsprong. Nu gewoon zorgen dat de Amerikaanse in je buurt blijft. En dan heeft Kirsten Wild haar derde wereldtitel van dit toernooi binnen. Pek tegen VVV. Ragnar. Als je iemand een overwinning zou gunnen op basis van goed spel, wie is dat? Nou, ja, dat is het toch uiteindelijk wat mij betreft. Peck zwollen, omdat die ploeg de wedstrijd grotendeels heeft gemaakt. Het staat 1-1, minder dan de drie minuten op de klok. Ja, die ploeg heeft het meeste gecreëerd. Met een heerlijke Namli, paar heerlijke dribbels van gezien. Ook zeker behoorlijke kansen kreeg hij na die dribbels ook. Maar ja, dan moet de bal erin. Dat lukte hem niet. Nu achterin bij Peck wat problemen, want dekker op zijn eigen achterlijn bijna. Schuift die bal zo in de voeten van een van zijn tegenstanders van Croy. Ja, die gaat dan schieten van 25 meter. Maar het kan niet altijd raak zijn. Man dus van de Ozo oh heerlijke vrije trap in de kruising. Een beetje gehalles op dat middenveld. Met Bakker. Die speelt vandaag op dat middenveld. Het heeft allemaal te maken met wat verschuivingen in de ploeg. Een plekje voor Dekker achterin. Omdat Marcellus er niet is. Dat is de verklaring. Opoku in de as van het veld. Ja, VVV. We kennen die ploeg. Een gedegen organisatie. Vanuit daar proberen te voetballen. Dat heeft de ploeg in de tweede helft gedaan. Nog eens voor het doel gebracht van Krooi vanaf de linkerkant. Maar Boer plukte de bal. Er is niet veel tijd meer voor Pek. Dat maar twee van zijn laatste acht duels wist te winnen. En eigenlijk sinds de wens er was van John van Schip, de trainer... om voor Europa te gaan spelen, voor Europees voetbal mee te gaan doen... is de klat er een beetje ingekomen. Nou ja, een beetje. Beetje veel eigenlijk. 1-1. Nog anderhalve minuut. Plus extra tijd in Zwolle. Hoe lang nog voor Kirsten wild? Nog 4,5 ronden en het zijn al ere rondes voor Kirsten Wild. Want iedereen weet hoe de puntenkoers in elkaar zit. Ja, om het spannend te maken, dacht de internationale wielerunie afgelopen zomer. We wijzigen de regels en we doen de slotsprint weer. De laatste sprint met dubbele punten. Maar ze staat meer dan 10 punten voor, 12 punten om precies te zijn op Jennifer Valente. Maar ze rijdt nu toch het gat dicht naar twee uh, totaal onbelangrijke concurrenten. Nou, nu stuurt ze dan naar boven in de bocht. 40 graden stijl die bocht in het onderste in Apeldoorn. Sluit weer midden in het peloton aan met een grote glimlach al. Ze moet er alleen nog maar voor zorgen en dat gaat niet meer gebeuren in de laatste drie ronden. Dat Jennifer Valenti geen ronde voorsprong meer pakt, dat gaat dus niet gebeuren. Kirsten Wild juicht al naar het publiek. We zagen al eventjes de gebalde vuist aan de overzijde waar uh, haar grootste supporterscharen zit. Volle bak vandaag in Apeldoorn weer. Er zitten 5000 mensen hier op de tribunes. De meesten staan nu al en die geven al een mooi eerbetoon aan Kirsten Wild afgelopen zo Afgelopen najaar 7 kilo kwijtgeraakt. En ze zegt zelfs dat dat, zelfs dat dat de sleutel is tot dit succes. Tot haar beste winter ooit. De laatste 250 meter gaan in. Valenti wil de laatste sprint graag nog op haar naam schrijven. Dat mag allemaal. De Amerikaanse gaat dat denk ik ook doen. Of komt Jolien Doren er nog overheen? Wie pakt de 10 punten? En die gaan nog naar België, ook naar Jolien Doren. Maar hier komt de wereldkampioen aangereden. Al met de armen in de lucht. Voor de derde keer dit toernooi. Het goud voor de koningin van dit WK in Apeldoorn. Kirsten wielt na de rit in lijn. En het Omnium nu ook wereldkampioene op de puntenkoers. Hoeveel blessuretijd gaan we erbij krijgen in Zwolle? Staat er nog 1-1 PEC VVV Ragnar? Klopt, twee minuutjes. Een paar tellen zijn al verstreken. Balbezit bij Oenerstal. Ja, VVV zal het prima vinden. Ploeg die moeilijk te verslaan is in uitwedstrijden. Ook veel meer punten pakte of aanzienlijk meer punten pakte in uitwedstrijden dan in thuisduels. Opmerkelijk, vorige week al gelijk tegen Vitesse, gelijk tegen Groningen. Gelijk 0-0 in Alkmaar bij AZ. En nog altijd is het Oenestal die de bal heeft. Nu geeft hij weer een ram aan. Die bal komt terecht op het hoofd van de kleine Ryan Thomas. Die springt het hoogste van allemaal. Dan wordt de bal naar voren getrapt bij VVV. Moet Van Polen, de achteraan om onder druk van Thi. Maar hij is als eerste bij de bal. Nog een wissel. We zagen zojuist al uh, ondaan uh, komen voor een uh, Moktar bij uh, Peck Zwolle. En nu uh, eens even kijken wie uh, erbij uh, gaat komen. Het is in ieder geval Kastelen die er vanaf uh, gaat. Kastelen die uh, opeens uh, in de opstelling verscheen... omdat Torino Hunter geblesseerd raakte in uh, de warming-up van, uh, van dit duel. Nou, het duurt allemaal uh, lang. Waar is Kastelen eigenlijk? Ja, daar aan de overkant van het, uh, van het veld. Lijkt me dan uh, Labiel die erbij uh, uh, gaat komen. De oudspeler van, uh, van Peck Zwolle. Ja, die is het inderdaad. Die staat daar klaar op de middenlijn. Zat hier, was uh, veel geblesseerd. En uh, nou, toch weer in de eredivisie terecht terechtgekomen. Daar is zijn entree. Ja, het kost allemaal heel veel tijd. En ik zei er straks, op basis van de hele wedstrijd... ja, dan verdient uh, Peck het meeste overwinning. Je kunt er ook tegenover stellen. VVV in de tweede helft. Heeft toch ook nog een paar behoorlijke mogelijkheden gehad. Die laten liggen. En 1-1 is dan zometeen. Maar wat het is, zo'n duel is het. In de zon in Zwolle. Nou de bal is in het spel. Wordt naar voren gekopt de bal. Uh, een beetje uh, links op het veld. Net uh, over de middenlijn door uh, Sai Mak Maar geen contact met Quincy Menig. Of met Ondaan is dat. Dan uh, gaat uh, Van Krooy de ingooien nemen. het zal niet lang meer zijn. Ik denk dat we echt in de laatste teller zitten. pek dat uh, de play-off zo graag wil halen. Maar niets is nog zeker. En dat uh, ja, liet zich toch niet aanzien een paar weken geleden. Toen stond de ploeg er een stuk beter voor. Nu zitten clubs als Ado, Vitesse en Heerenveen. Pek op de hielen. Weerk van. Krooi betrokken bij een opstoot. Joost zijn Mak ook. Ja, wat doet de scheidsrechter die denkt. Uh, ik heb al zeven keer geel getrokken. Ik laat het er even bij. Ik geef geen tweede gele kaart aan van Krooi. Dat heeft te maken met de ingooi. Die Pek natuurlijk snel wil nemen. Want Boer gaat nog één keer een trap nemen. VVV heeft de vrije trap gekregen. Van scheidsrechter Jeroen Manschop. Bal wordt uh, verlengd. Gebeurt er omdaan. Maar niet uh, tot bij meenicht. Dan uh, is daar Thomas nog. Die veel arbeid heeft verricht. Thomas is vrij aan de linkerkant. Om een goede voorzet te geven. De Nieuw-Zeelander. Wie kan er Koppen? Nou ja, er kan iemand koppen. Maar dat is Namli. Die krijgt de bal niet op het doel. Center staat al een tijdje voorin. Krijgt de bal vanaf de rechtervleugel niet voor het doel. Jansen verdedigt uit. Dan kan het misschien nog één keer met Ehisi Bué. De enige van die zeven man met geel die volgende week geschorst zal zijn. Dat is dan bij Groningen tegen Peck. En als laatste wat we melden over dit duel. 1-1, Pekswolle VVV. Wat ik zojuist al zei, beide ploegen zullen hun verhaal hebben. Maar het is wat het is. Een gelijkspel in een heerlijke tweede helft. Een goede Namli. Er was zeker in de tweede helft van dit duel heel veel te beleven. Doelpunten, mooie goals. En bij de ploegen een puntje. En dan gaan we u bijpraten over de WK Sprint in het Chinese Changchun. Daar heeft Jorin de Moors de wereldtitel gepakt vanochtend. Mede door het afzeggen, moeten we erbij zeggen, van Kodaira pakte de mos het goud. Erik van Dijk, je hebt het allemaal gevolgd. De V-collega, eh, om nou te zeggen... dat de mos er daarmee een de hoofd gekregen... Dat, nee, het wel niet een gestolen. Aan de, nee. Absoluut niet gestolen. Ze was de nummer twee ook op de 500 meter... die vanochtend gereden werd. En op de kilometer zou ze dan... Nou ja, eigenlijk had ze, binnen schootsafstand was ze van Kodaira, die er wel per race wat, wat moeier uit begon te zien. En wat getekener begon uh, uit te zien. En uh, daar zag je aan dat ze niet helemaal in goede doen was. Kodaira uh, is de Olympisch kampioen de met 500 meter. Die won die eerste 500 meter met vlag en wimpel... met een koor, niks aan de hand. De tweede 500 meter was vanochtend tegen Ter Daar had ze haar titel eigenlijk vast kunnen leggen. Maar uh, daar was het verschil zo klein. Ter eindigde vlak achter Kodaira. En daar zag je al dat, dat het niet helemaal lekker liep met ja. nou Kodaira. En daar zag je ook dat op die kilometer Ter daar wel voorbij had had gegaan. Maar goed, die kans kreeg ze niet. Ja, Ze had niet de kans om een glansrijke overwinning te behalen... op Kodaira, maar ja, het was wel een schitterende. Want uh, zo vaak word je niet wereldkampioensprint nee. als Nederlandse vrouw. Nee, zeker. Kijk, we kunnen het nu wel over Kodaira hebben... maar laten we het vooral over de Mos hebben. Want die, die, die, die heeft blijkbaar nog wat over. Nou, het is, is, is zeer wonderlijk. Zij heeft een, een, een, een seizoen achter de rug... waarin ze toch heel veel geblesseerd is geweest. Dat is een, een euvel in haar uh, carrière. Maar als ze er is, is ze ook altijd goed... Drie Olympische titels heeft ze. Ze was natuurlijk Olympisch kampioen op de kilometer. Uh, na een winter waarin ze toch heel veel rugproblemen en knieproblemen had. Waar ze eigenlijk uh, ja, toch met twijfels naar de Olympische Spelen ging. Ze nam een gok, nam extra uh, met gewichtheffen, gewichttraining... ging ze wat extra diep nog. Ondanks de blessure aan haar rug. En dat heeft zich uitbetaald in een... Uh, ja, een medaille bij het shorttrack, Een medaille goud bij het schaatsen. En nu een wereldtitel. De tweede sinds Marianne Timmer. Nou, dat is wel echt heel bijzonder wat zij ja, laat zien. Ja, maar het leest eraan vierde, hè, geloof ik. Ja, Weer. Uh, weer. <laughs> um, uh, bij de mannen moeten we ook nog even naartoe, natuurlijk. Uh, was de gedachte dat Nuis en voorbij het de Noor Lorenzen wel heel moeilijk zou kunnen maken. Lorenzen won, maar is het er moeilijk gemaakt? Ja, dat. Dat, dat is het hem wel. Uh, hij won de 500 meter ook en had dus een, een ruime voorsprong op de Nederlanders. En had dus wat marge, maar ze hebben hem die marge wel laten gebruiken. Want op de kilometer, je ziet op zo'n sprinttoernooi, je moet vier afstanden scherp zijn. Het gaat allemaal uh, tellen, het, je neemt het allemaal mee. Loris was een beetje ziek geweest na de Olympische Spelen, waar hij een rol had voor Noorwegen met een Olympische titel op de 500 meter. Nuis was de grote man voor Nederland. Die had een seconde achterstand nu bij het ingaan van die kilometer. En daar pakte hij die toch nog behoorlijk wat van terug. Nuis ging voorbij, voorbij, maar net niet Lorensen die genoeg overhield op het laatst en uh, oh. nou die eerste Noorse wereldkampioensprint is in 37 jaar. Ja. Nou goed, dat was een mooi toernooi. Wat is het volgende toenooi? He? week Weka Orante, buiten. Buiten. In, in Amsterdam. Koolste Oh, Ja, kijk er naar uit. Dankjewel. Goede bal, mooie goal. Kijk eens een schot uit staande in-intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook hier is 2-2. PSV won in eigen huis. Iets wat geflatteerd, maar zonder problemen met 3-0 van FC Utrecht. De 1-0 was een eigen doelpunt van Lewin. De 2-0, daarentegen, was een juweeltje van Luc de Jong. En uiteindelijk werd het door Bergwijn 3-0. Luc de Jong was natuurlijk blij met zijn omhaal. Hij dacht geen moment na. Ja, het is een beetje intuïtief, want je, je, de bal komt achter je. Dus dan, dan denk je van ja. Dan moet je een beetje gaan uh, ja, handelen. En dan, dan denk ik, het enige wat kan nu is om aan maken. Ik zag Marco die bal proberen te koppen nog. Die ging net onderdoor. En dacht ik, als hij hem maar niet aanraakt. Want dit zat al een beetje in mijn hoofd om het te gaan doen. En dan, uh, ja, dan probeer je hem ook wel te sturen naar die hoek. En uh, dat hij zo binnenvalt, dat is natuurlijk lekker dan. Ja, beslist toch? Ja, zeker. Zeiden we vorige week toch al eigenlijk? Ja, ik zei vooraf van uh, als ze maar niet gaan overdrijven zoals in de Kuipen, waarin PSV heel dominant ging voetballen. Dat zijn we niet gewend. We willen het lafjes. We willen het minimalistisch. <lacht> en uh, gisteren was het weer ouderwets, want FC Utrecht speelde geweldig. Ja, zeker de eerste, voor de eerste twintig minuten. Voornamelijk kansen en ja. het zat ook niet mee. Nee. Ja, en dan zie je dat uit het niets PSV met een gelukje uh, 1-0 en die 2-0 maakt. Schitterende goal van uh, De Jong. Ja. Dat doet hij geen tweede keer, denk ik. Ja, misschien op de training na nou, tien keer oefenen. Waar. Nee, gisteren zijn we even de archieven ingedoken. Hij heeft er zo eentje gemaakt tegen Posnam uh, in 2000 11 meeneemt. Oh, echt waar? Ja ja, ja, ja, ja. En uh, dat was een prachtige maar Ik vond hij, die zelfs mooier. Hij doet het geen derde keer eigenlijk. Dat is uh, nou, hij kwam neer. Ik dacht, die moet last van zijn rug hebben. Als ja. een zak aardappel werkelijk. Ja. Maar het was het waard. Ja. En uh, nou, ze stonden vet op de banken in Eindhoven. Nou, dan AZ. Dat uh, ging op bezoek bij Excelsior. Moeizame zegen. 2-1 werd het. Een eigen doelpunt van uh, Zwarthoed. En weer een treffer van Jaan Zette AZ nog voorrust op 2-0. En door de aansluitingstreffer van uh, Messe Oed kwamen de Rotterdamers sterk terug in de tweede helft... maar het bleek bij een krappe overwinning voor AZ. Toch is de trainer John van der de afloop niet blij. Dat had te maken met rechtsbuiten Jan Baks... die uitviel met een hamstringblessure. Van der maakt zich zorgen. Ja, dat, dat, dat is ook zo. Uh, hamstringblessure, dat zie je gelijk al als spelers... naar de, naar de hamstring pakken. Uh, weten dat je een paar wedstrijden achter elkaar hebt gespeeld... waarin hij heel belangrijk is, waarin hij altijd alles geeft... Ja, dan, is, dan is het risico altijd aanwezig. Maar ja, we zullen dat even moeten afwachten. Maar het uh, zag er niet goed uit. Ja, excelsior trainer Mitchell van der Graag. Heb je meegekregen? We gaan aan het einde ja. van het seizoen. Uh, ja, dat kun jij heel goed beoordelen. De, is dat vervelend? Voor excelsior? Zeker. zeker. Uh... Niemand is onvervangbaar, toch? Nee, kijk, het is ook niet zo heel erg moeilijk om bij Excelsior te werken. Omdat daar is de druk gewoon nul. Dus dat is al een, een pre. Als je daar gaat werken, dan zou het zo kunnen zijn dat je degradeert. Inmiddels heeft Excelsior zich wel uh, nou ja, gemanifesteerd als een, uh, een, een fijne middenmotor. Een redelijke uh, middenmotor. En uh, je krijgt daar altijd hele ervaren rijpe spelers tot je beschikking. Ja. Het is fijn als je met Bruins en Koolwijk op het middenveld staat. Ja. En zo kun je het ook moeiteloos overleven in Eredivisie. Blijkbaar. En die aanpak is voor... een Willekeurig welke trainer ook geweldig. Ik vind het wel goed dat Mitchell van der graag zijn vleugels uitslaat. Het is een trainer met Portugese invloeden. Heeft hij lang gewerkt ook, Heeft hij lang gewerkt. En hij kijkt toch iets anders. stond ook een aardig interview deze week in Voetbal International. Hij kijkt toch iets anders tegen het voetbal aan. Hij vindt dat je enorme trainingsarbeid moet verrichten. En dat je moet uitgaan van de volwassenheid van de voetballers. Ja, ik vind het een sieraad voor trainerschilder. Het is een kroonprinsje, ja, Heeft je iets in het circuit gehoord wat hij gaat doen of niet? Nee, maar die krijgen ongetwijfeld een plooi. En als het niet hier is, dan zal het in het buitenland zijn. Ja, ja Feyenoord dan. Het verloor van NAC in Breda. Torenstra rekende af met zijn uitsyndroom... en zette Feyenoord nog wel op voorsprong. Maar daarna ging het voor Feyenoord helemaal mis. Ambrosie maakte voorrustig gelijkmaken en vlak naar rust kwam nak via een discutabele strafschop van Sadik op een 2-1 voorsprong. Feyenoord kan de landstitel door de nederlaag... ook rekenkundig definitief vergeten. Trainer Giovanni van Bronckhorst ligt al onder een verglootglas. En dat zal alleen maar toenemen weet hij zelf ook. Kritiek krijg je altijd natuurlijk. En, en dat is ook in de situatie waarin je zit. Dat zit in het voetbal, dat hoort bij het voetbal. Dat zal altijd in het voetbal blijven. En zeker als, wij, uh, als we dit om kunnen buigen... en positieve uh, uh, uh, uh, resultaten kunnen behalen... kan je dat alleen ombuigen. Om maar als je dat niet doet, ja, dan blijft de kritiek. Blijft. Vond je van die penalty eigenlijk? Belachelijk. Okay. Ja, dat was natuurlijk absoluut geen strafschop. Uh, hij, hij kon moeilijk het signaal van de grensrechter negeren, uh, Nijhuis... maar viel me een klein beetje tegen. Ik vind Nijhuis een fijne scheidsrechter. Ja, maar het was op advies van zijn assistent. Ja, maar hij had dat, toch, toen hij de op... beelden terugzag, had hij toch kunnen zien dat het een idioot uh, beslissing was. Want die speler uh, die maakte namelijk een overtreding op uh, de doelman van Feyenoord. En die reageerde met een piepklein dueltje. Maar de eerste overtreding was van de aanvaller van NAC. Dus hij had een vrijtrap aan Feyenoord moeten geven. Vreven. Ach ja, daar ging die Voor de derde keer. Voor de derde keer weggestuurd. Hij had het nog zo beloofd de laatste keer. Dat hij zich moet beheersen. Hij kon het niet. Uh, een race die vist eerste klas. En ik maak me wel een beetje zorgen over... Uh, s man Toekomst, want ja, als ik het bestuur van NAC zou zijn... zou het voor mij een reden zijn als iemand drie keer zijn ploeg in de steek laat. Want dat doet hij als hoofdtrainer. Met veel misbaar uh, laten zien aan de scheiziger dat hij het niet goed doet. Ja, het is ook een krankzinnig, ziet er niet uit langs de kant. Ja, heel kwalijk en uh, nou, hij zal een flinke duw krijgen. Ja, laten we even naar hem luisteren. Want uh, de, ja, hij wil er eigenlijk uh, niet te veel woorden aan vuil maken. Nou word je voor de derde keer dit seizoen volgens mij weggestuurd. Dat is toch wat veel. Eerder heb je zelf al gezegd. Ja, maar eerder heb je zelf al gezegd. We Praten we nog over de wedstrijd of ja?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 Heerenveen zette Willem 2000 2 thuis met 2-0 opzij. Woudenberg maakte na een klein kwartier de openingstreffer. In de tweede helft werd de wedstrijd snel beslist... door Roes jan de Jat. Uh, voor Heerenveen was het de eerste overwinning in uh, deze maand. Uh, maar ook, ja. maar uh, of het nou een goed gevoel was, dan kan je je over afvragen... want zo goed werd er ook niet gespeeld. Vrijdag ook al, Rodius C tegen de Herakles werd 0-3. Ja. Standaard P.S.V. 68 punten uit 26 wedstrijden. Ajax volgt met 58, dat zijn de tien minder, maar heeft nog natuurlijk een wedstrijd goed vandaag tegen de Vitesse. Derde plaats AZ met 56 uit 26. Onderin, reden spannend. 15e plaats Willem II staat ogenschijnlijk er nog wel redelijk goed voor. 23 punten uit 26. Maar dan 16e FC Twente 17 punten uit 25 wedstrijden. Op de 17e plaats Roda met 17 punten uit 26 wedstrijden. En helemaal onderaan Sparta, 15 punten uit 25 wedstrijden. Om half drie Vitesse tegen Ajax. En Sparta tegen Aden-Den Haag. En om kwart voor vijf FC Twente tegen FC Groningen. NPO Radio 1. Maar nu is het internationaal met Jury. Het Syrische leger heeft veel terrein gewonnen bij de strijd... om het rebellenbolwerk Oost-Ghouta. Het leger zegt zeker zes dorpen rond Oost-Ghouta te hebben veroverd. Bij de strijd zijn volgens de VN de afgelopen twee weken... zeker 600 doden gevallen. Bij de Oostvaardersplassen hebben honderden mensen gedemonstreerd... en hooi over hekken gegooid. Ze vinden dat de grote grazers met deze kou... te veel aan hun lot worden overgelaten en te weinig eten krijgen... ook al voert staatsbosbeheer bij. Op meerdere plekken in het land zijn mensen door het ijs gezakt. Op de Langeraarse Plassen in Zuid-Holland haalde de politie een man uit een wak... en in Arnhem zakte een vrouw door het ijs toen ze probeerde een hond op de kant te krijgen. Ook daar moest de politie helpen. Het dooit en daardoor is het ijs zeer onbetrouwbaar. En de Britse atletieklegende Sir Roger Bannister is overleden. Bannister was 88 jaar. Hij was de eerste atleet die een mijl onder de vier minuten liep. Dat deed hij op 6 mei 1954. Bannister is 88 jaar geworden. Verkeerde informatie, alleen de geest. Er staat een korte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Empel, 3 kilometer. Verder heel veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West- en Zevenbergsehoek, drie kwartier op onthoud. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Er zitten gaten in de weg en daardoor kan het verkeer alleen via de vluchtstrook. Verderop op de A16 richting Rotterdam ook nog file bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat ook 3 kilometer. En is de vertraging een kwartier, ook daar zitten gaten in de weg. Radio 1. NOS langs de lijn. Ja, twee half 3 wedstrijden. Zometeen gaan we kijken bij Sparta tegen ADO. Maar we beginnen in Arnhem bij Vitesse Ajax. Richard van der Maden. Tweede minuut loopt. Het is 0-0 in de Gelderdoom. De Gele Rook trekt langzaam weg uit het stadion. Dat gaat vandaag wat makkelijker, want de dag is open... Ajax en Vitesse de nummer 2 tegenover de nummer 7. Het verschil is 20 punten. En Ajax, Ja, dat rest maar één ding vanmiddag. Het moet winnen om nog een klein beetje de druk erop te houden bij PSV. Veel mensen zeggen het is allemaal beslist. De strijd om de landstitel Erik ten Hag. En dat moet hij natuurlijk ook zeggen. De coach van Ajax denkt dat het allemaal nog mogelijk is. Maar ja, dan moet Ajax dus vanmiddag hier in Arnhem in elk geval... Drie punten meenemen naar Amsterdam. De eerste vrijtrap trap is van Lasse Schöne. Bij de tweede paal duikt hij daar ineens op. En daar is de eerste kans voor Siem de Jong. Hij opnieuw in de punt van de aanval. Klaas-Jan Huntelaar haakte gisteren na de training af. Heeft nog altijd last van zijn kuit. Het is uh, geen buitenspel op het moment dat uh, Schöne trapt. En uh, Siem de Jong schiet de bal dan dus net naast het doel. Matteo Cacchera, de Colombiaan, op de bank. Net als uh, vorige week iets meer een uh, echte uh, centrumspits Siem de Jong zie ik toch persoonlijk wat liever op tien. Maar Erik Ten Ach heeft hem opnieuw geposteerd. In de punt van de aanval. De bal op het middenveld. Er wordt gekopt door Neeres. Dan heeft Sieg daar wat ruimte. Legt de bal met zijn linker mooi neer. En daar komt Kluivert richting het Vitesse-doel. Dabo moet terug. Kluivert gaat naar binnen. Combinatie met De Bal wordt gekopt bij Ajax in het strafschopgebied En blijft dan liggen voor de voeten van Vaayen. En die haalt dan om. Beetje licht in paniek in de vierde minuut. 0-0 de tussenstand. En Vitesse met Linsen. Eigenlijk is iedereen van de partij alleen. Kruiswijk ontbreekt vanwege rugklachten. Dat is al heel erg lang. Maar Serrero bijvoorbeeld weer terug van een blessure. En ook Linsen kan spelen vanmiddag. Vier minuutjes dus in de Gelderdoom. Onderweg 0-0. Sparta staat op de 18e plaats. Dat wil over Rode C. Moet het winnen vandaag. Tegen Ado Den Haag. Arman af zou roken. Ja, het kan een belangrijke slag slaan. Want met een overwinning gaan ze twee ploegen voorbij. Roda en Twente. Dat later deze dag nog in actie komt, natuurlijk. Het staat 0-0 bij Sparta Ado. Na een kleine vier minuten. En ik ben heel benieuwd hoe dit nu gaat. Want Sparta moet eigenlijk hier gewoon winnen als het nog wat wil dit seizoen. Dit is een hele belangrijke. Net als die van volgende week. Dan uit in Kerkgade tegen Roda. Daarna komt Ajax op bezoek. Dus dit zijn eigenlijk wel de wedstrijden waarin het moet gebeuren. En Ado is goed in vorm. Is uitstekend in vorm zelfs. Ongeslagen is de laatste vijf wedstrijden. Vorige week dat gelijke spel 0-0 bij Ajax. En nu is op bezoek in Rotterdam bij Sparta. Volle tribunes, maar toch ook wat angst op de tribunes bij de fans van Sparta. Want dit is de wedstrijd waar het moet gebeuren. Vrije trap voor Ado. El Kayati was de matchwinner vorig seizoen toen deze wedstrijd gespeeld werd. 0-1, hij maakte de goal. Hij trapt nu vanaf de rechterkant met zijn rechter. Kom bij de tweede paal. Hoed, en met een hele knappe redding, maar hij laat de bal los. En dan gaat hij erin. En is het dan een overtreding of gaat de goal gewoon door? Nee, mij zegt... Dat het een overtreding is. Geen doelpunt van Ado. Ik dacht even dat hij het doorliet gaan. De rake kopbal was het van Nick Kuibers. Die speelt voor de geschorste Tom Beugelsdijk. Maar Hoed die pakt die eerste inzet nog heel knap. Daarna laat hij de bal los. Maar dat gebeurt dan dus blijkbaar omdat hij daar gehinderd wordt. Of is het omdat Kuibers hens maakt bij het koppen van die bal in eerste instantie? Dat is het inderdaad. Want Hoed die pareert die uh, kopbal. Of eigenlijk is het een handbal van Nick Kuibers. En daarna tikt Kuibers de bal er nog eens in. Maar Kuibers heeft hem dus in eerste instantie nog met de arm geraakt. Dat is de uitleg van scheidsrechter Wiedemeijer. En dus gaat deze goal niet door. De goal van Kuibers. En dat uh, is heel goed nieuws voor Sparta. Dat komt hier heel goed weg. Kuibers die vierde de goal al. Ja, hij krijgt hem... Uh, ja, toch op de schouder lijkt mij daar. Het is lastig te zien. Wiedemeijer was heel resoluut. Het is, en, uh... het is overigens ook zo. Hij heeft de hand op de bal. Je hoeft maar ja, één... en dan tikt hij hem weg, hè? Ja, dus dat is ook klemvast, hè. Eén hand op de bal. En hij dat doet hij Dat is volgens mij af vanwege Hens. Oké. Okay. Dat is denk ik de reden dat hij hem ja, nou, er ook Hij telt hem nog wel niet. Hier komt Ado weer met weer een kans. En nu gaat hij op de paal en wel in de goal. Het is toch <tie> 1-0 voor Ado Den Haag. Ex-Spartaan Erik Valkenburg maakt de goal. Wat een dramatisch begin van de thuisploeg. Valkenburg, Sparta-Ado 0-1. De tijdrit kilometer. Theo Bos, Sebastian. De grootmeester, 4 in het jaar inmiddels. Maar nog altijd niet versleten. Eerder vandaag in de kwalificatie. Een persoonlijk record binnen de minuut. En wat doet hij nu in deze finale. De snelste tijd staat net boven de minuut. En hier komt Theo Bos. En hij rijdt weer onder de minuut. 59 seconden en 955 duizendsten. Dat is iets langzamer dan vanmorgen. Dus geen persoonlijk record, maar een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur met staande start. Dit is de kilometer met staande start. En al gemiddeld 60 kilometer per uur eruit blazen. Nou, dit is echt ongelooflijk knap. 34 jaar jong, Theo Bos heeft al vier wereld, vijf wereldtitels op de baan op zak. De laatste dateert uit 2007 alweer. En wat zit er vandaag in? Er komen nog twee rijders. Hij heeft dus in ieder geval weer een medaille. Minimaal brons. Matthew Gletser is de volgende uit Australië... Ook binnen de minuut van morgen. En als laatste de snelste man van de kwalificatie: Jeffrey Hoogland, 24 jaar uit Nijverdam. Maar er is dus in ieder geval weer een Nederlandse medaille voor Theo Bos. Wat moeten we hebben of niet? Nou, dat weet ik niet. Hij ja, stond niet strategisch goed opgesteld. Maar volgens mij maakte er een verdediger een fout, toch Arman? Ja, het was echt gestuntel achterin. Hè? En Hoed die was daar natuurlijk ook niet op voorbereid. Er wordt een bal ingeleverd op het middenveld bij Sparta. Dan probeert er iemand nog een blok te zetten. Maar dat gaat allemaal niet goed. En dan kan Valkenburg heel snel schieten. En dat doet hij dan ook. Het, het gebeurde echt in een razend tempo. En daar wordt Hoed misschien een klein beetje door verrast. Maar ja, Valkenburg trapte op de middenkant van de paal. Scherp geschoten dus. En de bal gaat er aan de andere kant van de goal in. En zo is het 1-0 voor Adenhaag bij Sparta. En is het pikant dat de goal gemaakt wordt door Erik Valgenburg. Dat is echt een enorme publiekslieveling hier in Rotterdam geweest. Vroeger echt een jongen van Sparta. Die natuurlijk een wereldreis achter de rug heeft langs allemaal clubs in de Eredivisie. En nu speelt hij bij ADO. En ja, maakt hij vertrouwde mij toe uh, aan het begin van het seizoen. Dat als Pastoor geen trainer was geweest bij deze club. Uh, dat hij dan voor Sparta had gekozen. Maar het gesprek met Pastoor... Ja, hij houdt echt van Sparta. Hè? Dat is echt zijn ja, club. Dat dus is dat is steeds. eigenlijk nog extra uh, wrang. Ja, ja dat, dat is het. Hij juicht overigens niet. Valgenburg, dat... Uh, Verwacht ik ook niet van hem, want Sparta zit echt diep in zijn hart. 1-0 dus voor Ado en Sparta mag nu in de aanval. Ja, maar hoe keer je dit dan weer om? Misschien kan Sparta zich eraan vasthouden dat de laatste vijf goals die de ploeg maakte telkens de openingstreffer uh, was in een wedstrijd. Maar dat ze die wedstrijden bijna ook elke keer niet wonnen. Vorige week nog bij AZ kwamen ze op voorsprong en ze verloren die wedstrijd uiteindelijk wel met 2-1. Maar nu staan ze zo dus al heel snel achter door die goal, de vijfde van het seizoen van uh, Erik Valkenburg. En ik dat zie ook dat Friday niet meedoet, hè? Ja, dat klopt. Kramer staat in de spits. Aanach ah, en Dos Santos, eerste basisplaats zijn de andere aanvallers bij, uh, bij Sparta. Dat nu in de aanval is aan de rechterkant, maar de bal wordt ingeleverd door Holst. Ingo voor Ado, 0-1. Dat is de tussenstand hier op het kasteel. Vitesse Ajax, uh, Richard nog 0-0. Ik heb het indruk dat Ajax goed begonnen is. Ja, Ajax dringt zeker aan. Vitesse nog niet gevaarlijk geweest. Veel meer balbezit voor de ploeg van Erik ten Hag. Dat nu ook weer de middenlijn is overgestoken. Weuber doet dat, maar leidt balverlies. Dan is het Mattafs terug in de punt van aanval bij Vitesse. Na zijn schorsing van vier wedstrijden. Paast de bal naar de rechterkant. Moet de voorzet komen van Berens. Maar de bal wordt geblokt door Taliafico. En dat betekent dat Vitesse wel het balbezit houdt. Maar geen corner krijgt, want de bal gaat over de zijlijn. Er komt een ingooi diep dus op de helft van Ajax. Volle tribunes hier in de Gelder. Ingooi gaat genomen worden door Dabo, de huurling van Chelsea. Vitesse moet nog oppassen de komende weken, want... Uh... Concurrenten ADO en ook Heerenveen loeren natuurlijk ook op de playoffs om Europees voetbal. En dat is hier wat ze zeker verwachten dat gehaald wordt. Dat toetje van het seizoen. Maar dat wordt nog best wel lastig. Dabo geeft de bal mee aan de rechterkant. Zo probeert Vitesse er doorheen te komen. Wordt er opnieuw goed verdedigd door Talia Vico. In combinatie met de ex-Ajax ziet Serrero bal opnieuw via de Argentijn gespeeld. Nu wel over de achterlijn en dus gaat er een corner komen voor Vitesse. We zitten in de tiende minuut. 0-0 de stand. goede sfeer. Volle tribune. Hier in Arnhem. En uh, Vitesse won eerder dit seizoen in de arena met 2-1. Dat was misschien wel de slechtste wedstrijd van Ajax dit seizoen. Daar gaat uh, de corner komen van Vitesse. Dus met Mason Mount goed voor 7 goals. Al dan wordt er gekopt door Kouram Kasja. Die wordt daar licht gehinderd door uh, Donny van der Beek. Bal gaat over het doel bij Onana. De keeper van Ajax kijkt dus rustig om zich heen. Spelers uh, gaan richting de middenlijn. En dan gaat er waarschijnlijk ook, zo geeft uh, Veldman aan. En ook uh, de licht die dus uh, Frenkie de Jong naast zich moet missen. Gaat er een lange bal komen. Wilde ik zeggen. Maar dan zul je altijd zien. Gaat het uh, toch breed naar Talia Vigo. Dat wordt gekopt nu op het middenveld door Vitesse met Miasca. Maar Schöne zit er dan tussen. Hij weer terug bij Ajax op het middenveld. Had wat last van zijn rug de afgelopen dagen. Maar is toch wel vrij snel weer teruggekomen in het elftal. Elf minuten op de klok in Arnhem. Het staat 0-0 bij Vitesse Ajax. Ja, Sebastian bij uh, het uh, baan wil rennen. Zie je Jeffrey hoofdhand al voor je. Ja, die uh, probeert nu die gang te krijgen. ...met dat verschrikkelijke zware verzet voor de kennis 60-15. 60 voorblad. Jeffrey Hoogland is vertrokken. De laatste rijder op de kilometer. De snelste man tot nu toe is niet met Theo Bos, ...maar Australië, de Australier Matthew Glatzer... ...gisteren wereldkampioen op de sprint. En Hoogland is ontketend. Rijdt in de eerste ronde met die staande start. Anderhalve seconde sneller dan de Australier En loopt ook nog in die anderhalve ronde nog steeds uit. Heeft bijna twee seconden voorsprong na vijf. 100 meter. Maar nu begint die strijd tegen de verzuring. Dat zie je ook. Die schouderpartij van Hoogland, Europees kampioen, 24 jaar uit Nijverdal. Gaat meer en meer heen de weer. Hier klinkt de bel voor de laatste ronde. Normale bevrijding, maar niet bij de sprinters. Dit is het ergste moment, want dan weet je, ik moet nog een ronde. En de voorsprong op Gletser loopt wat terug. Maar hij heeft nog altijd een seconde. Komt hier de wereldtitel voor Jeffrey Hoogland aan op de kilometer? Jeffrey Hoogland, de laatste meters. 59-4, wereldkampioen Jeffrey Hoogland uit Nijverdal. De vijfde wereldtitel voor Nederland op dit WK-baan. Het is ongekend wat hier allemaal gebeurt in Apeldoorn. Goud Hoogland, Zilver Gletscher, brons voor Theo Bos. Nederland heeft twaalf medailles. En nu vijf wereldtitels. En we krijgen dadelijk nog met twee Nederlandse dames erin... de finale op de Keirin. Het lijkt wel schaatsen hoe Nederland overheerst op deze baan. Maar dit is het hout en niet het ijs. Jeffrey Hoogland zorgt voor de vijfde wereldtitel... en sportieve revanche, wat zijn A-onderdeel. De individuele sprint ging helemaal de mist in... doordat hij in de achtste finale zal de Duitse veteraan Levi onderschatten. Nu behaalt hij revanche op de kilometer... met de wereldtitel helemaal uitgedrukt. Hij zal dadelijk door Hugo Haak, de assistent-bondscoach van de fiets... afgetild moeten worden. En dan ploffen die sprinters altijd neer op dat middenterrein. Helemaal stuk, helemaal kapot. Maar het was het waard, want Hoogland is wereldkampioen op de kilometer. Live sport bij NOS Langs de Lijn op Radio 1. Het is een Navarone voor die vanaf de rechterkant naar binnen komt. En denkt, ik haal maar eens uit. Het is ongeveer 25 meter, en de bal. Kiesel hard achter Onana. Een prachtig, prachtig doelpunt van deze jongen uit de Betuwe. Met zijn linker haalt hij voluit. En in de kruising verdwijnt de bal achter Onana. Die daar helemaal niets aan kan doen. En zo leidt Vitesse verrassend. Ik zie dat er nog wel een handje aan zit van Onana. Dat dan weer wel. Maar het is gewoon een heerlijke goal van deze Naffarone voor. Die mocht blijven staan nadat hij vorige week na een armblessure weer terugkeerde in het elftal. Bruns op de bank. En Vitesse dus op voorsprong 1-0 voor de thuisploeg. Dit is het eerste schot op doel van de ploeg van Henk Frezer. En ik wilde eigenlijk, dat was ik tenminste van plan, gaan zeggen... dat Ajax niet onaardig speelt in deze wedstrijd tot nu toe. Het is fel, agressief en het heeft Vitesse vastgezet vanaf het begin van dit duel. Maar dan is daar ineens dus de middenvelder Navarone voor... die naar binnen komt en heerlijk uithaalt. En zo staat het dus 1-0. En moet Ajax nu in de achtervolging 10 punten het verschil met PSV... dat dus gisteravond won met 3-0. Daar komt de voorzet richting De Jong vanaf de linkerkant. Maar het is een makkelijke bal voor Pasveer. Die hem nog voor de achterlijn redt. En meteen weer heeft uitgegooid. Zo is het tempo lekker hoog. In deze wedstrijd zitten we in minuut 17. Daar gaat Lassane Faaien. de middenlijn overgestoken. linksback, maar de laatste weken niet goed in vorm. Alexander Buutner nog altijd treedt hij mee bij de belofte... nadat hij kort na de winterstop te zwaar terugkwam van vakantie. En volgende week, het zal begin volgende week zijn... Gaat Henk Frezen met Butner om tafel. En ik denk dat hij volgende week dan ook zal terugkeren in de selectie van Vitesse. Nu is het met Miasca die de bal terugkopt naar Pasveer. Pasveer eventjes kijken waar de spelers staan. Serrero komt al vaak naar de bal toe om zich te belasten met de opbouw. De Jong loopt richting de keeper van Vitesse... Vorige week goed voor opnieuw een ketser. Maakt toch behoorlijk veel fouten. Ook na de winterstop weer. Pas weer nu met een verre uittrap. uittrapbal. Wordt goed verdedigd door Weube die voor zijn man komt. Maar dan is voor daar als de kippen opnieuw bij Naverone voor Nu aan de linkerkant van het veld. Daar is Faie. Faie in combinatie met Mount. Randstrafschopgebied. Mezen Mount. Prachtig talent. 19 jaar. En al goed voor 7 goals dit seizoen voor Vitesse. De bal rolt over de zijlijn. Vitesse staat voor tegen Ajax met 1-0. Ja, Sebastian, ik herinner mij beelden... en ik word net ingefluisterd dat het nu weer gebeurt... van renners die gewoon van hun fiets af getakeld moeten worden... omdat ze niet meer kunnen lopen. Dat gebeurde nu weer, hè? Bij Jeffrey Hoogland, ja, het gebeurde bij hem inderdaad... na het door hem gewonnen Europees kampioenschap. Ja, ja. En ook na deze wereldtitel moest het weer gebeuren. Er waren twee man voor nodig om Hoogland van de fiets af te tillen. Dat gebeurt halverwege, vanuit mijn oogpunt, de overzijde. Daar staat een trappetje. Nou, daar werd hij vanaf gesleept, als het ware. Die, die voeten die sleepten over de grond. Totale verzuring, totale verkramping. En je hoorde hem roepen, liggen, liggen, ik wil liggen. Voor zover hij nog zuurstof over had, na die winnende kilometer. Hij heeft minutenlang op de grond gelegen, op zijn buik. Daarna op zijn rug gedraaid. Hij is door twee man overeind geholpen. En hij wordt as we speak, nu dus, terwijl Chris en wild de regenboogtrui uh, omgehangen of uh, uh, krijgt uitgereikt als wereldkampioen. De puntenkoers, wordt Jeffrey Hoogland naar een stoeltje toegetild. En dat gebeurt nog steeds behoorlijk slepend. Daar ploft hij nu neer. En nu krijgt hij dan een fiets om een beetje uit te gaan rijden. Hij heeft een gele handdoek inmiddels rond de nek. Hij beweegt dus weer. Gelukkig maar. En dan wordt hij dadelijk na deze huldiging gehuldigd voor zijn wereldtitel op de kilometer. Maar dat doet dus die pijn van de kilometer met je. sparta Adel, Arman, wat deugde niet aan Sparta. Nou, je kan beter vragen wat deugt er wel. En het antwoord op die vraag is heel kort. Want het is een heel zwak begin van Sparta. Na 19 minuten is het 0-1. Doelpunt van uh, Erik Valkenburg. En Sparta is uh, geschrokken, denk ik, van dat begin van Ado Van die vroege goal van Ado. Want het is echt heel erg slecht. In de eerste 20 minuten van Sparta's zijde. Er klopt eigenlijk helemaal niets van. De simpele balletjes worden over de zijlijn gespeeld. De ploeggenoten weten elkaar niet te vinden. Ik zie amper een goede aanval opgezet worden. We hebben één schot gezien van Sanussi. Dat redelijk eenvoudig verdween in de handen van Swinkels. En verder heeft Ado echt geen kind aan Sparta. Op dit moment in deze wedstrijd Ado natuurlijk ook de... Nummer 8, een trotse nummer 8 van de competitie. Bij een overwinning komen ze zelfs heel dicht in de buurt van Feyenoord. Op drie punten achterstand, dat zou wat zijn. Dat je hoger eindigt dan de regerende landskampioen in de competitie. Maar met de huidige vorm van ADO en de huidige vorm van Feyenoord sluit ik het helemaal niet uit. Nu Dick advocaat die zelf maar even een balletje naar voren trapt. Richting zijn rechtsbek. Holst, die een ingooi mag nemen. Maar ja, hoe zal die hier, nou, hier nou naar kijken? Vooral na die eerste tien minuten. Waarbij Sparta eerst een enorme kans tegen krijgt. kopbal van Kuipers. die in tweede instantie scoort. Maar het doelpunt werd afgekeurd en daarna een enorme fout op het middenveld waarbij de bal zomaar werd ingeleverd. Het heeft toch ook met concentratie en met instelling te maken. En ja, dat is er gewoon niet bij Sparta geweest in dat begin. En juist dat is iets waar advocaat enorm op zou hebben gehamerd. En als je dan ziet dat het er niet uitkomt, ja, dat is natuurlijk vervelend. En meer dan dat voor de trainer van Sparta die slechts vier punten heeft verzameld. In de tijd dat hij nu eindverantwoordelijk is. En het, uh, is, het is niet dat ik met de week ontwikkeling in het spel zie. Nu Aro dat weer eens een bal overneemt. Aan de rechterkant kunnen zij weer gaan aanvallen. Met Eboehi die de bal terugspeelt op Swinkels. Uh, het is ook wat stil op de tribunes in het, ka op het kasteel. Want ja, je begint met goede moed aan zo'n wedstrijd. En die moed die, uh, zinkt dan al heel diep in je schoenen omdat je zo slecht begint. En Ado dus ook wel op voorsprong komt door die van Valkenburg. Die niet opnieuw wordt gezocht en moet verdedigd worden door Chabot. Die doet dat goed. Scoorde vorige week tegen AZ. Dan balverlies simpel, heel simpel verspeeld door Nederland. En zo kan Ado weer komen met El Kayati. Rotterdammer natuurlijk, maar in dienst van Ado. En nu gaat de bal even terug bij Ado richting Danny Bakker. Die speelt de bal dan weer breed naar kanon. Maar het ziet er allemaal goed en vooral logisch uit wat Ado doet. Nu Meijers die een bal verkeerd raakt. Het lijkt hem daardoor in te leveren. Johnson probeert het nu al nog wel te winnen van Holst. En dat lukt hem ook, want hij mag de ingooi nemen. Na 21 minuten Ado, de veel betere ploeg in Rotterdam... leidt ook verdiend met 1-0 tegen Sparta. Ja, Vitesse dus 1-0 voor. En een goal die, die ze echt nodig hadden. Al is maar voor het vertrouwen, Richard. Ja, en je ziet ook meteen dat Vitesse zich dan wat meer in de wedstrijd vecht. Wat beter gaat voetballen. Direct inderdaad wat vertrouwen krijgt. Nu een vrije trap op een mooie plek voor Ajax. 1-0, 22 e minuut. Met Sieg en met ook Lasse Schöne die loert. Die kijkt naar de muur. Kuipers bemoeit zich daar ook mee. Na een overtreding van Faye op Neres Die er bijna doorheen was. En uh, een duwtje van Faye leverde hem een gele kaart op. En dus een vrije trap op uh, ongeveer 16,5 meter. Daar is Schöne met het schot. En dat gaat maar rakelings naast het doel van Pasveer. Daar was Ajax... Dus bij de 1-1. Ajax dat feller was in het begin van dit duel. Zeker het eerste kwartier. Maar na die goal. Die prachtige goal van Navarone voor. Is de thuisploeg wat beter in de wedstrijd gekomen. Dat zie je vaak na een doelpunt. En Vitesse heeft dat inderdaad nodig. Want de resultaten van de afgelopen weken zijn natuurlijk niet best geweest. Vorige week 2-2 in Venlo tegen VVV. Thuis verloren van Excelsior met 1-0. Dat was allemaal of 2-1 moet ik zeggen. Dat was allemaal. Niet best. Vitesse heeft nu de bal aan de linkerkant met uh, Linsen. Combinatie Mount probeert berends te vinden. Bal wordt weggehaald door De licht Gekopt door Siem de Jong. En dan in de voeten bij Neres. Maar de aanname is dan niet goed. Vitesse kan overnemen. Serrero op het middenveld. Knap. Die uh... Gaat de duels ook vol aan. Dan is het Mount ook op het middenveld. Dan komt Vitesse daar half uit met uh, Talia Figo. En heeft Kuipers een overtreding gezien van de speler van Vitesse. Vrije trap is inmiddels genomen. Daar komt uh, Ajax nu door de as van het veld met uh, de Jong. Ook daar is de aanname onvoldoende. Bal gaat eventjes terug naar uh, de verdediging. De licht. Die wordt ook direct weer fel op de huid gezeten door uh, Tim Tafs. Die er veel werk in stopt in de eerste 25 minuten. En zo is het best een hele aardige wedstrijd. Zonder veel grote kansen. Maar het is zeker boeiend. Nu de ingooi van Faye gaat terug naar Miasga. Miasga dan weer een station terug naar Pasveer. We zitten in minuut 24. 10 minuten, of 10 tien punten dus. Het verschil met PSV en als Ajax hier vanmiddag in de Gelderdom van Vitesse verliest ja dan is het natuurlijk echt beslist. Donny van der Beek kan die bal nog net binnenhouden. Dat betekent wel dat Vitesse de bal terug heeft via Miasca en Serrero. Serrero dan weer naar de linkerkant met een balletje richting Linsen. Maar daar zit dan Ajax weer tussen in de persoon van Veldman. Zo zijn er ook veel duels in het begin van deze wedstrijd. 1-0 is de voorsprong voor Ajax door een juweel van het doelpunt van Navarro. Sparta-Ado, Arman. 0-1, doelpunt Valkenburg zit ook eens naar het elftal van Sparta te kijken. En vooral naar de doelpunten in dat elftal. Dan zijn er in totaal twee spelers, echt waar, twee spelers... in speelronde 26 bij Sparta die een doelpunt hebben gemaakt. Dugal staat op 1. en Chabot, centrale verdediger, op 2. Verder geen enkele speler in het hele elftal dat dit zesmaal gescoord heeft. Dat is toch ook ongelooflijk eigenlijk. Ja. Friday is uh, geblesseerd. Hij de normale spits... maar ja, dat is ook niet aan de doelzaak de laatste he? tijd... Ja, maar die speelde ook bij Feyenoord hè, voor de winterstop. heeft oh, ook niet weleens. veel gescoord. Ja, ja, uh, ja. je, ja, je hebt ook andere aanvallers staan die ook bij andere clubs misschien onder contract stonden. Maar toch, het, het blijft het gebrek aan scorend vermogen. Ook wat de ploeg op kan breken. Ook het middenveld met Van Morso en Sanusi en Dougal. Waar te weinig doelpunten in zitten. Clubtopscorer Robert Muren met drie goals. Die zit op de bank. Die is niet goed genoeg meer sinds al het nieuwe aankoop in de winterstop. Maar ja, mensen die kunnen scoren, daar heeft Sparta echt een gebrek aan. Ze hebben nu wel wat vaker de bal, maar dat er vindt ik niet zo Er geen diepte in het spel, hè? Nee, totaal niet. Het is een beetje heen en weer getikt. En niemand weet echt de oplossing eigenlijk. Nu probeert Chabot het weer met een inspelpaas op Van Moorsel... die dan weer niet echt heel erg zijn best doet om die bal goed in ontvangst te nemen. Ja, je het schiet gewoon in de lach, jij. Immers... Ja, dat is het ook. Iedereen ja, een beetje, ook. want het, het, ziet er, het ziet er niet uit. Sanusi voor Sparta. De bal gaat breed naar Ahanach. Naar de rechterkant is een vrijheid bij Holst. Maar Aanag houdt de bal even vast. Het dus is uh, stuurloos wat Sparta nu doet. De bal gaat naar Nelom aan de linkerkant. Al die nieuwe aankopen, nieuwe aanwinsten. Veel spelers die gehuurd zijn natuurlijk ook. Maar ook zij weten het niet echt. En leveren de bal nu weer in bij Ado. Met El Kayati. Die heeft wat moeite met Fischer. Maar komt er schitterend langs. Oh, wat een geweldige bal van El Kayati op Elsenooy. Die kan doorlopen. Heeft iets te voorruzie met de bal. Schiet uiteindelijk wel. Maar doet dat in de handen van Hoed. Zo'n speler als El Kayati. Daar zouden ze bij Sparta een moord voor doen. 0-1 bij Sparta Ado. Ja, de aanvoerder van uh, het Italiaanse voetbalclub Fiorentina, Davide uh, Astori, is uh, vannacht uh, overleden. 31 jarige verdediger, overleden in zijn slaap in het spelershotel. Waarschijnlijk als gevolg van een hartstilstand. stilstand. Astori zou vanmiddag met Fiorentina tegen Udinese spelen. Maar die wedstrijd is uh, afgelast, net als uh, alle andere wedstrijden overigens in de Serie A. Later deze uitzending gaan we uh, daar wat meer op in. Inmiddels even een belletje met uh, Italië-kenner David End. Om half 1, PSV tegen VVV, afgelopen 1-1, doepenten van Van Krooy en Max. sparta aden den -Haag, tussenstand 0-1, doepenten Valkenburg, Vitesse, Ajax, 1-0, doepenten voor. En zometeen om kwart voor vijf nog FC Twente tegen Groningen. PSV, zie jij PSV? Ik Psv Dex speelde tegen VVV. Zij PSV? Ja, geen niks hoor. Niet goed, dank je collega. Tot zo, na het NWS-journaal van 3 uur. Oké. Okay. NTO Radio 1. Vandaag worden ze uitgereikt.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 Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendeloterij.nl en speel mee. Veel succes met 06. 18+. Speel bewust. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht, samt University of Physiotherapy.nl.